Premier Rutte denkt dat het Koninklijk Huis geen dubbele vergoeding heeft gekregen voor het onderhoud van de inboedel van paleizen. In een reactie op een artikel van NRC noemt hij de exacte betaling van restauratie van allerlei spullen verschrikkelijk ingewikkeld. NRC concludeert op basis van eigen onderzoek dat de overheid al ruim 30 jaar dubbel betaalt aan het onderhoud van de inventaris van vier paleizen. Rutte is ervan overtuigd dat koning Willem-Alexander niets verkeerd heeft gedaan en zijn moeder en grootmoeder ook niet. In Luik is een politieman door een onbekende dood geschoten. Volgens sommige Belgische media is hij hersendood. Anderen melden dat hij is overleden. De agent controleerde vanmorgen met een collega een auto... waarin een man lag te slapen. Die trok zijn pistool en schoot op de agenten... waarbij een van de twee een kogel in zijn hoofd kreeg. De schutter zou vervolgens door de andere agent zijn doodgeschoten. Bij een steekincident in Rotterdam is een dode gevallen... Het incident vond plaats in metrostation Kapelsebrug. Medewerkers van een traumahelikopter hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De dader is nog voortvluchtig. Het weer, vandaag van tijd tot tijd zon. Ook wolkenvelden en een enkele bui. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het op en kan wat mist ontstaan. Morgen wat warmer, 20 graden. Dan valt vooral in het noorden een bui. In het zuiden is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.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 En een hele, hele middag en weer een hele fijne week toegewenst... vanuit de studio van ZFM Zandvoort aan de Tolweg 10A. Ja, Zandvoort Lunch is weer voor u aanwezig deze week... op de maandag, de woensdag en de vrijdag... Misschien ook nog wel op de donderdag, maar die is nog niet helemaal zeker. Dus die gaan we mooi niet beloven. Nou, u weet het hè. Zandvoort Lunch, een programma boordevol Zandvoorts nieuws. Leuke wetenswaardigheden. Lekkere recepten. En uh, van alles en nog wat, wat met de regio te maken heeft. En wat interessant is natuurlijk. Ja, lekker slim te pierik, hè? Wat interessant is. Wat niet interessant is, hoeft niemand te weten. Dus dan gaan we hier niet staan. De. <laughs> mijn naam is uh, Dolly Tempierik en ik ben iedere maandag hier aanwezig bij Zandvoort Lunch. En ik heb zo mijn eigen dingetjes in het programma. Zoals we straks beginnen met een 3-in-1. Die we vandaag wijden aan niemand minder dan Dr. Hoek en de Medicine Show. Dus dat wordt een trip op uh, Memory Lane. Dat kan niet missen natuurlijk, maar leuke nummers hebben die gasten gemaakt hoor. Oké, okay, daarna uh, gaan we even aan de klets. Want er zijn twee buurvrouwen hier bij me aangeschoven. En uh, die hebben heel spannend nieuws. Dus daar gaan we het straks even over hebben. Dus schakel niet weg, hè. Blijf lekker luisteren naar die dokterhoek. En naar de twee dames die u straks van alles gaan vertellen over hun nieuwe bedrijf. Een heel lekker bedrijf, trouwens. Oh. Ja, en dan hebben we natuurlijk om half één en half 2 het regionale nieuws. Gevolgd door het uh, weer uit de regio, de weersvoorspellingen. Ik ga hem kwart over een weer proberen om contact te krijgen met Joop van Es... onze reporter van het Zandvoorts nieuwsblad om te zien en te horen vooral... wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. Ja, en als we het over het zien hebben... dan uh, weet u natuurlijk dat we hier in de studio ook uh, webcams hebben hangen. Waardoor u ook mee kunt kijken en niet alleen luisteren. www.zfm-live.nl en dan uh, kunt u helemaal meedoen via de internetroute. En anders kan het natuurlijk ook altijd via onze ZFM-app... die u kunt downloaden via de Play Store. Gratis nog wel. En dan ben je natuurlijk ook uh, sowieso op de hoogte van alle nieuwtjes. Maar je kunt ook altijd lekker luisteren naar onze lokale zender ZFM Zandvoort. En heb ik ook nog een uh, lekker recept meegenomen. Het heeft een hele rare naam. Dus ik weet hem even niet uit mijn hoofd. En ik zie hem ook even nergens staan. Maar het is iets met kip. Wel heel lekker hoor. En heel makkelijk, heel snel klaar. En daar houden we van. En heel goedkoop. Goed, ik zou zeggen, laten we beginnen met het programma. Dat ga en neel. Dan ben ik zo weer twee uur verder als je mij mijn gang laat gaan. Dus uh, bij deze, de drie in één uh, van uh, Dr. Hoek. See you later in the in, eight in, eight in eight. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new? to talk to, ah oh, yeah, alright I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind Can I sit down here beside you, ah oh, yeah, alright If I seem to come on too strong, I hope that you will understand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 That we can be alone together and turn the lights down low And start sharing the night together oh, Yeah Sharing the night together oh, Yeah Sharing the night together oh, yeah.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 Bye-bye. Eem, eem. Dit was dan Dr. Hoek. Ja, want uh, ik zei in het begin natuurlijk Dr. Hoek en de Medicine Show. En zo was het ook. Maar vanaf 1975 uh, heeft de band besloten om hun naam af te korten tot Dr. Hoek. En ze waren in origine een pop country rockband uit uh, Union City. En dat ligt in New Jersey. Ik moet eventjes. Muis, muis, kom hier. Hij lag te ver weg. Want ik wil natuurlijk wel even een paar dingetjes vertellen over Dr. Hoek. Uh, en oorspronkelijk hè, kwam Dr. Hoek zelfs nog voort uit de Chocolate Papers. En nadat deze band uit elkaar was gegaan... trok bandlid George Cummings van Chicago naar New Jersey... waar hij het initiatief nam voor een nieuwe band. En Ray Sawyer, Billy Francis en Popeye Phillips die eveneens in de Chocolate Papers hadden gespeeld... die sloten zich bij Cummings aan en als bassist werd Dennis, Dennis Locomer aangetrokken. En drummer Phillips verdween wegens muzikale meningsverschillen al snel uit de band... en werd toen vervangen door in eerste instantie Joseph Oliver en later John J. David... Ja, toen de nieuwe band een naam moest hebben voor, uh, voor een aanplakbiljet, toen bedacht Cummings Dr. Hook in de Medicine Show. Uh, Tonic for the Soul, zo uh, ging die uh, show heten. Want deze was geïnspireerd op de rondreizende medicijnshows van het oude Westen en deels refererend aan het ooglapje van bandlid Ray Sawyer. Die hield hij over aan een auto-ongeluk in 1967. En dat lapje natuurlijk, dat ooglapje... dat uh, wekte associaties op met kapitein Haken uit uh, Peter Pan. Nou, al dus geschieden, zo is dus de naam geboren. En in 1976 verscheen het album A Little Bit More... waarvan de gelijknamige Bobby Kosh cover een hit werd. En ondertussen is het disco tijdperk toen aangebroken... en ook het country-pop-geluid van Dr. Hoek... Raakte erdoor beïnvloed. Pleasures and Pain uit 1978 bevatte de hits Sharing the Night Together. En When You're in Love with a Beautiful Woman. En Sometimes You Win uit 1979. Goed. In uh, 1982 werd daarna Baby Makes Her Blue Jeans Talk. het laatste grote succes van Dr. Hook. Ray Sawyer vertrok in 1983, waarna de groep nog twee jaar doorging met uh, Lo Corriere als enige frontman. En dat was dus Dr. Hoek met al die leuke nummers. En wij hebben geluisterd naar Sharing the Night Together... daarna de cover of The Rolling Stone... en When You're in Love with a Beautiful Woman. Ik heb u beloofd dat we na uh, Dr. Hoek zijn plaatjes... Uh, even zouden gaan kletsen met onze beide buurvrouwen... Want die hebben nieuws te melden. En als ik het heb over de buurvrouwen... dan heb ik het over Nadine Schonebeek. En uh, haar collega, denk ik. Hè? Ja, ik kijk even of ik het goed zeg. Uh, collega Willemijn Gielen, welkom in de studio. Leuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. En ook leuk dat jullie even het grote nieuws willen delen. Het grote kleine nieuws, hè, want je bent daar echt bescheiden in. Uh, willen delen met, met uh, onze Zandvoortse luisteraars. Vertel, wat is er aan de hand? Wat is de reden dat jullie hier naartoe zijn gekomen? Leuk dat we er mogen zijn, dat ten eerste. Um, de reden dat we hier zijn is... Uh, nou ja, we hebben uh, eigenlijk toch wel... Ja, we hebben best wel groot nieuws. Wel hè? Ja, vond ik ja. ook. Ja, ja, je bent heel bescheiden daarin, maar... Het is nogal wat. Ja, na uh, alle uh, diverse jaren onder uh, praktijk IJL uh, aan Weeë, gewerkt te hebben, heb ik besloten om uh, samen met Willemijn uh, de massagepraktijk uh, ander uh, leven in te blazen. Dus uh, we gaan verder onder massage en Welne Zandvoort en uh, niet meer alleen, maar dus inderdaad met Willemijn samen. Dat, ja. is, dat is spannend. Jullie uh, hebben echt het hele bedrijf goed onder de loep genomen met z'n tweeën, begrijp ik. En is gekeken van ja, misschien moeten we toch eens ook een beetje de boel updaten en uh, lekker verversen. Ja. Hè, alles even in een nieuw jasje gestoken. Ja. En niet alleen uh, de ruimte hè, waar jullie werken, maar ook de website. Ja, een nieuwe en, website, een nieuw logo... Ook nog? Ja, ja, ja, we hebben even alles, uh, alles onder genomen. Hartstikke een nieuwe goed. Nieuwe massagetafel. Echt Ook. Fantastische ja. mooie tafel hebben we staan. Ja, ja. Dus, uh, ja. En daar gaan jullie met z'n tweeën aan werken? Ja. En uh, het, het bedrijf bestond dus al. Op, op dezelfde locatie gaan jullie door. Maar dan in een vernieuwd... Uh, vernieuwd uh, um, nou ja ik ben toch het woord kwijt? Uh, nee, nieuw de... vernieuwd concept, laat ik het zo zeggen. Vernieuwd zijn... concept, ja. Ja, zijn de behandelingen, want daar gaat het over. Hè? Jullie hebben een, met z'n tweeën een massagesalon. En uh, wellness, dus alles uh, wat daarin voorkomt. Um, als ik aan wellness denk, hè, dan, dan zie ik dus voor me... zo'n grote uh, uh, ja, sauna-complex... Met van alles erop en eraan. Dat zal bij jullie dus niet zo zijn. Hè? De ruimte zal betrekkelijk kleiner zijn. Uh, maar wat, wat bieden jullie? Ja, dan kom ik in beeld. Oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, nou ja, de wellness is mijn afdeling. Dus ja? de wellness kom je bij Willemijn. Ja. Uh, wij mogen vanuit de grotere resorts, is het merk Treatments bekend... En dat is inderdaad een, een algeheel lichaamsritueel, een lichaamsbehandeling. Dus niet alleen een massage, Dan komt van alles bij kijken. Um, ja, we hebben geen douche, geen sauna's. Maar je krijgt bij ons exact dezelfde behandeling zoals het oude ritueel geschreven heeft. We hebben de trainingen mogen voeren, dus we zijn inderdaad de treatments gecertificeerd om dit te uh, doen te mogen wandelen, deze wandeling te mogen geven. Dus in aanloop hier naartoe hebben jullie wel degelijk een uh, nascholing, bijscholing, omscholing gedaan. Hoe noemen we dat? Hè? Ja. Nou ja, in ieder geval, jullie hebben ervoor gezorgd dat jullie geschoold zijn, zodat je op een wat hoger niveau uh, in kunt zetten nu. Ja, meer kunnen bieden en uh, alle ontspanning, dat doe ik. Alle wellness, dat doe ik. En het ding blijft klachtgericht, holistisch bezig. Uh, ja en zo uh, veel we elkaar oh aan. dat bedoel je fysieke klachten ik dacht ja. klachten nee, die ja, voortkomen nee. uit de bal <laughs> nou nee nee die, die komen gaat er niet uit de, uit. ik wou <laughs> wel zeggen nee nee nee dom van mij natuurlijk nee ja. dus dus uh, uh, ja voor uh, uh, de dus, dus, uh, uh, wellness moet je bij Willemijn zijn ja en als je fysiek of... Psychisch denk ik ook dat dat toch wel... Het is natuurlijk een kwestie van balans vaak. Hè? Dus als je op een of andere manier vastloopt... waardoor je klachten krijgt aan je lichaam... of uh, weet ik het... dan gaan we Nadine aankijken. Ja, in principe is dat een beetje de scheiding. Um, waarbij burn-out klachten natuurlijk uh, een Die beetje het grijs he? is. grijs gebied, ja. Maar uh, in principe doe ik alle fysieke klachten... de sportblessures, uh, nou ja... He, de revalidatie na operaties en dat soort dingen. En uh, Willemijn is inderdaad de ontspanning, de huidverzorging en um, de burn-out expert. Dus... Oké, okay, ja. Dus Willemijn is de, die neemt de mensen onder handen, zeg maar. Of, of daar kunnen de mensen het beste terecht met hun burn-out klachten. Ja. ja, echt ontspanning, echt. Ja. Echt voor de ontspanning. Want dat dus ja, is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè, dat, ja. uh, en, en natuurlijk, uh, ik, ik heb me ook wel eens laten vertellen... correct me, uh, corrigeer me als het niet goed is hoor. Dat bijvoorbeeld uh, met, met, uh, met burn-outs... dat het ook vaak een opstapeling is... van de verkeerde hormonen in je lichaam. En dat daardoor een lymfedrainage... dat is ook een massagetechniek geloof ik... hè dat dat heel erg uh, goed zou werken in de, in de weg terug naar genezing... en uh, je plaats in de maatschappij weer. Hè? Omdat je dan alle afvalstoffen afvoert hè? die ja, anders vast blijven zitten. Het klopt. In Toch, principe is um, ja, burn-out klachten, is, dat zijn verschillende klachten. Eigenlijk wat, wat de ontspanningsmassage ook doet is... Um, zeg maar alle stressgerelateerde klachten kunnen met ontspanningsmassage, limfetrainage... en ze zijn een regio massagetechnieken te, te verzinnen, waarbij je de mensen inderdaad kan helpen. Dus de burn-out behandeling staat voorop dat je in gesprek gaat van wat vind je prettig, wat vind je fijn. Ja, en van daaruit zal... gaan wij uh, kijken hoe we ze kunnen behandelen. Ja, je krijgt natuurlijk eerst een soort intake, denk ja, ik, hè, die je gaat doen, ja, ja. zodat je een plan samen op kunt stellen. Ja. ja. En kijk ik weer even naar Nadien. Uh, want, want ik hoor net het woord holistisch vallen en blessures en uh, even voor de luisteraar. Wat, wat houdt dat in, holistisch? Wat doe je dan? Um, als massagetherapeut uh, werk je holistisch. En dat is eigenlijk tweeledig. Uh, holistisch staat eigenlijk voor de verbinding tussen lichaam en geest. Als je pijn hebt, ben je vaak niet zo heel gezellig. En heb je, um, lig je in scheiding, dan krijg je daar vaak ook fysiek last van. Hè? Ja. Um, dus dat is een stukje holistisch. De verbinding tussen lichaam en geest. Maar ik werk ook fysiek holistisch. Als je uh, bijvoorbeeld last hebt van je knie, je hebt je meniscus gescheurd of wat dan ook... dan vind je dat ook vaak terug in je uh, lage onderrug. Uh, mensen met last van hun onderrug hebben vaak ook last van hun nek of hun schouders. Dus ook die verbindingen in het lijf... het lijf is een systeem waarbij alles samenwerkt... Uh, dus je kijkt ook niet alleen van waar heeft iemand pijn. Want waar de pijn zit, wil niet altijd de oorzaak zitten. Dus je kijkt ook holistisch naar het lijf. Van waar liggen de verbanden. en Dat is ook wat er vaak gemist wordt Bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut. Ja. Kom je met pijn in je schouder, dan behandelen ze alleen je schouder. Terwijl heel vaak de omringende gebieden daarin meegaan. En daar hebben ze helaas vaak geen tijd voor. En ik werk meestal drie kwartier tot een uur. Dus ik kan veel breder het hele lijf aanpakken. Ja, dus je gaat ook zorgen dat de circulatie eromheen uh, beter op gang gebracht wordt. Waardoor dat deel wat al zoveel energie vraagt om het probeert te herstellen. Ook een, een betere toekomst. Uh, uh, hoe noem je dat? Een betere aanvoer krijgt van, van zuurstof en, en doorbloeding en dergelijke. Ja. Waardoor de kans op uh, genezing groter is. Of dat, dat het proces wat sneller gaat. Het proces gaat vaak wat ja. sneller. Het, ja. zelf, het zelfherstellend vermogen van het lichaam... probeer je dus op, op diverse manieren te stimuleren. En te ondersteunen. Ja, ja hartstikke mooi. Nou, jullie hebben dat met z'n tweeën bedacht om te gaan doen. Het, het lijkt mij een, een heel gelukkige combinatie op deze manier. Ja, toch? En uh, wanneer, wanneer gaan jullie starten? Want uh, ja, het, het pand is er natuurlijk al een hele poos. En uh, de massages werden ook al een hele tijd gedaan. Maar nu een frisse start. En ze, vanaf wanneer kunnen mensen weer bij jullie terecht? Nou, Stiekem zijn we eigenlijk al vanaf 1 augustus weer uh, begonnen. Oké, okay, even uh, een beetje de uh, kinderziektes eruit halen en zo zeker. Een beetje proefdraaien. Uh, even proef gedraaid ja? en... Uh, Um, de verbouwing heeft vier weken geduurd. Dus er waren ook wat mensen, wat ongeduldig. Die wilden graag weer meteen uh, komen. Oh jee. Um, maar we hebben aankomende woensdag uh, van 4 tot 8 uh, hebben we een klein openingsfeestje... waarin mensen vrijblijvend even langs kunnen komen. Kennismaken, vragen stellen. Gewoon even kijken. Uh, um, of even gewoon het glas met ons willen komen heffen. Uh, dus gewoon even een, een open middag, zeg maar, open ja. avond. Ja. Uh, waar kunnen de mensen jullie vinden? Nou, Dat is uh, massage massagewelnesantwoord op de tolweg nummer 14. Nummer 14 naar de tolweg. Nou, Als u de studio weet te vinden van uh, ZFM... eventjes nog doorlopen en dan uh, sta je voor de uh, salon. Voor de massagesalon. Um, uh, als mensen uh, willen zien wat, wat er allemaal bij jullie uh, is aan behandelingen... wat er allemaal mogelijk is... kunnen, kunnen mensen dat nalezen... Uiteraard. Uh, de website is www.massagezandvoort.nl dus... Ja, hartstikke makkelijk. Nee. www.massagezandvoort.nl Dus mocht u denken van nou, daar wil ik het mijne van weten. Is even zien wat, ik daar, wat daar allemaal te doen is. Kijkt u vooral op de website. U kunt daar ook het adres vinden en contactgegevens neem ik aan. En um, ja, rest mij dan alleen nog te vragen. Nog één keer de datum. Aanstaande woensdag vanaf 4 uur. Aanstaande woensdag vanaf 4 uur. En dan uh, wordt uh, het glas geheven op de nieuwe toekomst uh, van de salon, salon, massagesalon Zandvoort. Ik wens jullie enorm veel succes. Voordat ik ga afronden, is er nog iets wat je kwijt wil? Of hebben we alles gezegd? Als we niet alles gezegd hebben, mogen mensen dat woensdag komen vragen. Kijk, dat vind ik een hele goeie. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Wij gaan nog even een uh, gezellig muziekje opzetten. Oh, zit ik weer met die verkeerde muis. Dat heb je, als je met twee muizen werkt, dat is geen doei, joh. Zo'n heel, uh, zo heel uh, nest. Uh, we gaan lekker uh, met een gezellig liedje. Simply Red met Fairground. are Background. van Simply Red. En dan is het de hoogste tijd voor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door mij, door Dolly. Ja, en ik zei de hoogste tijd... maar ik ben mooi vijf minuten over tijd. Maar goed, dat is op mijn leeftijd niet zo erg meer.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 Bij de strandpaviljoens Thalassa en Ahoy is een proef gestart om strandgangers hun afval gescheiden weg te laten gooien. Het experiment is een samenwerking van gemeente Zandvoort, Spaarnerlanden, KIMO, dat is een organisatie die strijdt tegen vervuiling van de Noordzee, Nederland Schoon en twee de strandpaviljoens. Bij de strandpaviljoens zijn vier afvaleilanden op het strand geplaatst met containers voor plastic, glas, papier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 Ook wordt onderzocht of de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen... goed genoeg is om het te kunnen recyclen. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is... om van het ingezamelde plastic bijvoorbeeld straatmeubilair te maken... dat weer een mooi plekje kan krijgen in Zandvoort. Stichting Nationaal Autosportmuseum wil graag een autosportmuseum in Zandvoort realiseren... In eerste instantie hadden zij hun oog laten vallen op de nieuwe bouwplannen op het Badhuisplein... maar de stichting heeft nu een plan ontwikkeld om een autosportmuseum te herbergen... in het vrijgekomen deel van het gemeentehuis in Zandvoort. Het plan is inmiddels aan de gemeenteraad voorgelegd... en de heren De Bruin, Kalf en Schonewolf van de stichting... hopen dat het idee ook onder de Zandvoortse bewoners zal gaan leven... Op vrijdag 13 september 2019 wordt van 5 uur smiddags tot half acht avonds een afscheidsreceptie gehouden voor burgemeester Niek Meijer, die na die avond gewoon Niek Meijer zal heten in Nieuw Unicum. Alhoewel ik geloof dat hij de 15e pas officieel aftreedt. Dus al dan nog burgemeester hè. Goed, het nieuw unicum vindt u aan de Zandvoortslaan 165, postcode is 2042XK in Zandvoort. En iedere Zandvoorter is van harte welkom om afscheid te komen nemen van Niek Meijer en zijn lieve vrouw Janni. Donderdag 12 september 2019 start de gemeente Zandvoort met een maandelijk spreekuur over energiebesparing... Van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds kunt u terecht met al uw vragen over het energiezuiniger maken van uw woning. Daarmee kunt u flink besparen op uw maandelijkse energierekening. Wilt u meer weten over isolatie, zonnepanelen, duurzaam verbouwen of subsidies? De onafhankelijke en deskundige adviseur van het Duurzaam Bouwloket zit voor u klaar in het gemeentehuis. Dus donderdag 12 september van 5 tot 8 uur. In het gemeentehuis. En dan tot zover het, weer, ach, het weerbericht, het regionale nieuws. Het was eigenlijk gewoon zandvoortsnieuws vandaag. Maar goed. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt vandaag. Maar er zijn ook wolkenvelden. En er is zelfs kans op een bui. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en fris. De temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 7 graden. Met in het oostenlokaal de eerste vorst aan de grond na de zomer. Mijn god, dat is snel. Morgen zijn er flinke perioden met zon. En het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Toch is lokaal nog wel een bui mogelijk. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 18 tot 20 graden. Woensdag gaan we starten met zon... maar al vrij snel neemt vanuit het westen de bewolking toe... en in de middag gaat het enige tijd regenen. Deze regen behoort bij voormalig orkaan Dorian... die inmiddels bij IJsland is aangekomen. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 18 tot 20 graden woensdag... en donderdag is er in het oosten en het zuiden eerst nog een bui mogelijk. Elders is het droog met geregeld zon. De temperatuur gaat stijgen naar 20 tot 22 graden... En uh, ja, dan was dit het weerbericht volgens Weerman uh, Rico Schreuder. Dan was het weer. Zie het en dan ja, en dan uh, heb ik een prachtige nieuwe plaat meegenomen. Dothan is weer terug... En wat is die mooi, schitterende plaat. Na alle troubles rond zijn persoontje met alle trollen en dergelijke... gaan we dat nu toch maar achter ons laten. En ons richten op de toekomst van Dotan. En die ziet er rooskleurig uit. Hij gaat, uh, hij gaat ons verwennen met een prachtig nummer. Letting Go. En daar heeft hij gelijk in. Laat het nu maar een keertje gaan. We gaan ons richten op de toekomst. Dotan.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 Ja, ja, ja, die jongens van, van de Koude die, uh, die staan te trappelen om mee te mogen doen. Maar die moeten gewoon nog heel eventjes wachten, want het is helemaal hun moment nog niet. Want, want het is uh, kwart. Oh, draai ik mezelf weg. <laughs> uh, want het is kwart voor één en dat betekent dat het tijd is voor het recept. En uh, ik heb iets lekkers uitgezocht. Ik zie alleen nu net op uh, Facebook dat ik het. Recept een beetje ongelukkig heb neergezet, dus dat moet ik even aan gaan passen. Maar ik heb vandaag gekozen voor weer een makkelijk en snel en goedkoop recept. En ook wel gezond. Moet ook. Ja. En dat recept, dat, dat, dat, dat heet, dat minuutje heet Kip Jalfrezi. Nou, het is voor vier personen. En ik ga u nu voorlezen wat u allemaal nodig heeft. Uh, u heeft nodig een halve kilo kipfilet in blokjes gesneden, vier eetlepels olie. Een ge fijn gesnipperde ui. Een rode paprika in blokjes gesneden en daar moet u wel de zaadlijsten uit verwijderen. Een groene paprika zonder zaadlijsten en in blokjes gesneden. 1 blik tomatenvlees in blokjes. Een blik moet dan ongeveer zo'n 400 gram zijn. Twee teentjes knoflook uit de knijper. 1 gedroogd rood pepertje in fijne schijfjes gesneden. 1 lepeltje kurkuma, een theelepel. Een halve theelepel koriander in poeder. Een halve theelepel komijn... Uh, en dat mogen ook de zaadjes zijn. Nou, u gaat de, uh, dat, dat waren de ingrediënten. Wat we gaan doen. U gaat de olie verhitten. En hierin fruit u de uh, ui voor ongeveer 5 minuten. Dan doet u het kippenvlees erbij. De knoflook. De schijfjes peper. De rode en de groene paprika. En dat gaat u 5 minuten roer bakken. Daarna overgiet u het met het tomatenvlees. En dan laten we het 15 minuten sudderen op een zacht vuurtje. En voilà, de maaltijd is klaar en kunt u aan tafel. Ik wens u een hele smakelijk eten toe als u dit gerecht gaat maken. Als u wat anders gaat maken ook natuurlijk. Maar in ieder geval kunt u dit gerecht terugvinden op onze Facebook-site www.facebook.com slash Nou, en als u die site nou meteen even lijkt, dan blijft u sowieso altijd op de hoogte over al het wel en we van uh, Zandvoortluncht en wat zich hier allemaal afspeelt. U hoeft u nooit meer wat te missen. Nou, u hoorde het net al. Uh, die jongens van de kool de die staan hier klaar. Die willen heel graag beginnen. Ik heb ze eventjes laten stoppen. Maar uh, ze zijn nu hier in de studio, maar ik geloof dat ze zin hebben om naar huis te gaan. Nou, vooruit maar, zing je liedje en dan kunnen jullie gaan. Oh, zit ik weer op de verkeerde muis. Zo, nu. Colony back home. I don't artiest in het licht. U hoorde het al... de aankondiging. En wij luisterden... net naar Woodstick. Oftewel Germaine... van... Germaine van der Bocht. Hij is vandaag jarig. Hij is geboren in... 1981. En... Uh, ja, het, zijn het genre muziek wat hij maakt... dat is uh, pop, rock... progressieve rock, hip-hop... mb... soul... Dus ja, hij is heel veelzijdig. Hij, hij speelt ook heel veel instrumenten. Zang piano, gitaar, basgitaar, drums. En uh, zijn zangstem is tenor. En uh, ja, hij deed in 2013, ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren, deed hij mee uh, aan The Voice of Holland. En buiten omdat hij zelf zingt, componeert hij ook muziek voor uh, televisiereclame en dergelijke onder de naam Machina Music. Nou, dat was woedstik. Uh, ik kijk even naar de klok En dan zie ik dat we voor een tweede artiest in het licht net geen tijd meer hebben. En ja, de artiesten die er nog zijn. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Uh, die verdienen toch wel helemaal gedraaid te worden. Grote namen. En leuke namen. Dus um, ja... Laten we maar even een, een ander liedje opzetten en dan uh, kom ik straks bij u terug met weer heerlijke muziek. En uh, laten we eruit gaan met uh, Amalia Rodriguez, Uma Cacha Portuguesa. We gaan dan, mm, ja ze zal wel afgebroken worden en dan gaan we daarna na het nieuws en de reclame ben ik weer bij u terug. Fica bem, pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bata alguém Senta-se à mesa com a gente E fica bem esta franqueza Fica bem, que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas